Bout moet met het NMS Journaal. De Europese eisen voor de uitstoot van auto's worden volgend jaar strenger... staat in het klimaatactieplan dat de Europese Commissie deze week presenteert. Daarin staat ook dat huizen de komende tien jaar massaal moeten worden gerenoveerd... om ze energiezuiniger te maken. En Europa wil dat kolencentrales dichtgaan om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Eurocommissaris Timmermans wil dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met minstens 55% is teruggedrongen. In 2050 wil de EU klimaatneutraal zijn. Greenpeace wil bij de rechter afdwingen dat de staatssteun aan KLM wordt teruggedraaid... omdat er geen milieuvoorwaarden aan zijn verbonden. Door de miljarden coronasteun zou de overheid zich niet houden aan de verplichting om de CO2-uitstoot terug te dringen... Greenpeace wil dat KLM wordt gedwongen duurzamer te vliegen... door het bedrijf een grens aan de uitstoot op te leggen. De lokale verkiezingen in Rusland van gisteren... lijken op de meeste plekken gewonnen door Verenigd Rusland... waar president Poetin aan is gelieerd. De verkiezingen in 41 van de 85 regio's... waren de eerste sinds de vergiftiging van oppositieleider Navalny. Die had zich met een anticorruptiecampagne gericht op Siberische steden... waar zijn aanhangers nu ook een zetel zouden hebben veroverd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo brengt later deze week een bezoek aan Suriname. Zijn Surinaamse collega Ramdin zegt tegen het ANP dat de komst van Pompeo een teken is van het Amerikaanse vertrouwen in de nieuwe regering van president Santoki. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Suriname bezoekt. Pompeo maakt een meerdaagse reis door Zuid-Amerika en bezoekt ook Guyana. Het weer vanochtend vroeg kan er lokaal wat mist ontstaan, vooral in het noorden. Het is vrij zonnig vandaag en warm voor de tijd van het jaar, 25 tot 31 graden. Dinsdag kan het in het zuidoosten 33 graden worden. Dit was het NMS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. zee, Zandvoort een zomerhit is de zomer van ZFM met, met nu de nacht. I love as got no money, he's got his strong beliefs. My love as got no fame, he's got his strong trombolis. I love as got no power, he's got his strong trombolis. I love as got no money, he's got his strong trombolis. One more and more, people just want more and more freedom and... Van ZFM. <muchterie> Complicate. People tell me to medicate. F Not <coughs> I still want that, just have a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 gonna do Easy come, come do hands in the air. Yeah. Oh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 Thanks for seeing.